Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. Voor president Obama staat vast dat het Syrische regime... achter de aanval zit met gifgas vorige week in Damascus. Obama zei dat de VS bewijsmateriaal heeft onderzocht... en niet gelooft dat de Syrische oppositie chemische wapens heeft. Hij zei verder dat hij nog geen besluit heeft genomen... over hoe de VS zal reageren. Het doel blijft volgens hem een beperkte actie... om het gebruik van gifgaswapens in de toekomst te voorkomen.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 Volgens Roemer lost wapengekletter niks op. Bovendien is hij huiverig voor de gevolgen in de regio... en vraagt zich af wat de reactie van Iran zal zijn... en wat er met Israël zal gebeuren. In datzelfde gesprek zei Roemer dat hij wil... dat de regering de stukken voor Prinsjesdag nog deze week openbaar maakt. Het kabinet wil ze pas op de dag zelf vrijgeven, uit angst voor lekken. Maar volgens Roemer is er nog nooit zoveel gelekt... vanuit de regering en de ministeries als dit jaar. Dat geeft volgens hem een vals beeld waarop hij om die reden niet heeft gereageerd. Bedrijven hebben in de eerste helft van dit jaar ruim 5,5 minder uitgegeven aan tv-reclame... in vergelijking met de eerste helft van 2012 en werd 446 miljoen euro besteed. De daling wordt toegeschreven aan de crisis. Reclame op internet blijkt wel aantrekkelijk voor adverteerders. Daar groeide de omzet met 20 naar 6 miljoen euro. Dex Elmond heeft bij de WK Judo in Rio de Janeiro brons veroverd in de klasse tot 73 kilo. De Rotterdammer was in zijn laatste partij met Wazari te sterk voor Sanjar Gal uit Mongolië, de nummer 1 van de wereldranglijst. Het weer, de dag begint met wolkenvelden, nevel en mist, die lossen in de loop van de ochtend op. Vooral vanmiddag schijnt dan de zon van tijd tot tijd, blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de wadden, 24 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie. Het is mistig op veel plaatsen. In de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zeeland komen misbanken voor. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is donderdag 29 augustus. Goedemorgen. President Obama is ervan overtuigd dat de Syrische regering achter de gifgasaanval zit... Maar wat betreft militair ingrijpen trapt hij even op de rem. U hoort hem zo dadelijk. En ook de Britten zijn opeens minder voortvarend. Laatste nieuws uit Engeland krijgt u zo van Arjen van der Horst. En de Nederlandse opstelling blijft dat alles via de Verenigde Naties moet lopen. De Tweede Kamer praat daar vandaag over. En u hoort straks al de mening van Partij van de Arbeid, CDA en SP. Het is ook ander nieuws vanochtend. Vliegveld Wezen, bijvoorbeeld net over de grens bij Nijmegen, zou onveilig zijn. Zomaar eens even informeren. En er mag nog een paar dagen gehandeld worden op de voetbaltransfermarkt. Er worden grote verschuivingen verwacht. Wat betreft het echte voetbal beschouwen we Milan-PSV nog na. Marcella Mesker heeft het laatste nieuws van het US Open. En er wordt geroeid op het WK in Zuid-Korea. En muziek hebben we ook vanochtend. Bijvoorbeeld van Simon Webb.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 Put your troubles aside, turn all your wins are sorrow. hang them out to dry, throw it away, throw it gotta away. throw it away, throw it all the colorful down. days, my friend, are coming around again, yeah, yeah, mm -hmm. yeah, yeah, I can feel a change of fortune, no more riding on my love.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 Yeah, Even is minuut over zes, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Voor president Obama staat het wel vast. Het regime van Syrische president Assad zit achter de aanval met chemische wapens vorige week in Damaskus. Maar Obama zegt dat hij nog geen besluit heeft genomen over de reactie van de Verenigde Staten. doel blijft te voorkomen dat er opnieuw chemische wapens worden gebruikt, zegt hij in een interview. Uh, but if we are saying uh, in a clear, very limited way, we send a shot across the bow saying dat uh, kan een positieve impact hebben on op onze nationale veiligheid over de lange term. En dat kan een positieve impact hebben in de zin dat weapons chemische weponen niet gebruiken op on innocent civilians. Ondertussen beschuldigt het Syrische regime de oppositie van het gebruik van gifgas. Syrische ambassadeur bij de Verenigde Naties eist dat daar onmiddellijk onderzoek naar wordt gedaan. Een de Syrische regering aan de secretaris om To investigate three heinous incidents die took place in the countryside of Damascus on the 22nd, 24th, and 25th. Het Syrische leger lijkt zich voor te bereiden trouwens, ook op militair ingrijpen. Zo zouden enkele belangrijke militaire posten voor een deel zijn ontruimd, waaronder het hoofdkwartier in Damascus.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 Ook is Roemer huiverig voor de gevolgen in de regio. Hij vraagt zich af wat voor een reactie van Iran zal komen en wat er met Israël zal gebeuren. Daarom is volgens Roemer dus de diplomatieke weg de enige. Eh, strijdende partijen aan tafel, diplomatiek, eh, de druk, flink opvoeren. En hopen dat dat op korte termijn mensen aan tafel brengt. Later vandaag debatteert de Tweede Kamer met de ministers Timmermans van Buitenlandse Zaken en Hennis Plasgaard van Defensie over Syrië. En Emiel Roemer wil nog meer van de regering. Namelijk de stukken voor Prinsjesdag. Die moeten deze week nog openbaar worden gemaakt, wilde hij. Het kabinet wil de stukken pas op de dag zelf vrijgeven... uit angst dat het uitlekt. Maar volgens Roemer lekt het kabinet nu strategisch... en geeft dat een vals beeld. Al die dingen die ze uh, waarschijnlijk niet willen vertellen... die laten ze nu niet lekken. Dus het is uh, uh, eigenlijk ook onmogelijk voor een Kamerlid... om nu te reageren op de helft van de plannen... die in het belang van de regering wel gelekt worden. Emiel Roemer hoort u straks uitgebreid in een interview... President Obama heeft de toespraak van Martin Luther King uit 1963 herdacht. Vijftig jaar geleden sprak hij in Washington de beroemde woorden I have a dream. Gisteravond refereerde Obama aan de tijd waarin het racisme nog wijdverspreid was door het hele land. There were couples in love who couldn't marry. Soldiers who fought for freedom abroad that they found denied to them at home. America changed for you and for me. Volgens Obama heeft de burgerrechtenbeweging de wereld geïnspireerd en Amerika eerlijker en vrijer gemaakt. Because they marched America became more free and more fair. Not just for African Americans but for women and Latinos, Asians and Native Americans, for Catholics, Jews and Muslims. America changed for you and for me. Volgens Obama zijn er veel dromen van Martin Luther King uitgekomen... maar zijn er ook nog steeds grote uitdagingen... zoals sociale ongelijkheid en etnische spanningen. Doekele Terpstra blijft de voorzitter van de schaatsbond, de KNSB. De ledenraad steunt hem in de manier waarop hij keuze... voor een nieuw ijsstadion heeft begeleid. Hij zou Tialf in Heerenveen valse hoop hebben gegeven... terwijl de keuze uiteindelijk op Almere viel... De Abstra was opgelucht met de steun. Ik ging vanavond wel met het tweede op het voorhoofd naar die ledenraad. Uh, en ik had geen rekening gehouden met uh, deze massieve steun. En okay. daar ben ik ongelooflijk blij mee. Voorzitter zei verder wel dat hij uh, pittig uh, onder vuur is komen te liggen. Dat is pittig gediscussieerd. Maar het was allemaal wel open en fair. Is de blik in de ochtendkranten leert dat het natuurlijk weer veel over Syrië gaat. De Volkskrant is het meest actueel. Nog geen directe actie tegen Syrië, kop de krant. Um, onwaarschijnlijk lijkt het dat er snel wordt ingegrepen. Pogingen om in VN-verband te reageren op het gebruik van chemische wapens in Syrië... wordt alsnog voortgezet, al dus de Volkskrant. Trouw. Um, kopt met mogelijke aanval, doet Syriërs hopen en vrezen. Rebellen wachten op westerse bommen, ook al zijn ze twee jaar te laat. Zegt Trouder onder een foto van een volgepakte uh, bestelbusje. Nee, het is een open pick truck, en die is drie keer zo hoog geworden... door al het huisraad wat erop ligt. Het zijn Syriërs die vluchten. Voor op N.S.C. Next, drie tekstballonnetjes. Oké, okay, we gaan dus Assad bombarderen, zegt de een. Mooi, zegt de andere. Mooi, hoezo mooi, zegt weer een te ander tekstballonnetje. De argumenten voor en tegen het bombarderen van Syrië. Verderop in die krant. Het Algemeen Dagblad heeft um, Nicole uit Amsterdam geïnterviewd. Die woont in Damaskus. Kopboven artikel is, mama is de aanval nu begonnen. Telegraaf heeft ander nieuws vanochtend. Ergernis om strafkorting. Uh, het gaat dan om uh, de jongens die in Eindhoven die man in elkaar hebben geslagen. VVD en partij, uh, PVV die uit de forse kritiek op de rechters. Die die daders lagere straf hebben gegeven omdat hun privacy zou zijn geschonden toen justitie de beelden van hun misdaad vrijgaf. Dan nog even terug naar de Volkskrant. Want daar zag ik een opvallende foto van Obama. Een mooie foto van Obama op de trappen van het Lincoln-monument. Achter hem uh, zwart Lincoln en Obama tussen de witte zuilen op de witte trappen. Hij heeft daar de toespraak bij die uh, herdenking van 50 jaar. I have a dream. Amerika werd vrijer en eerlijker voor iedereen, zei Obama daar. Dat wil niet zeggen dat het werk is voltooid. 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Ooster. Ritmex hoorde u met Sweet Dreams. In de gemeente Helmond wordt een proef met pratende verkeerslichten gehouden. Nou ja, eigenlijk zijn het meer de drukknoppen die praten. En die moeten dan blinden helpen om veilig aan de overkant te komen. Ook doven en mensen die slecht ter been zijn... die hebben plezier van deze intelligente drukknoppen. En als de proef slaagt... dan zullen de knoppen ook in andere gemeenten worden geplaatst. Helmond tester 12 op de drukste punten van de stad. Kruispunt. Kasteeltraverse Zuid-Koniginnenwal. Daar is over. Zo, Hier. Suzanne Suikerbuik is aan de overkant met blinde geleidehond. Het vertelt eigenlijk welke um, overstijgplaats dat je bent. Dat is altijd heel handig natuurlijk, want soms ben je oriëntatie kwijt. En het is heel fijn dat je weet waar je bent. Um, ook um, van tevoren kun je die, uh, de tik horen. Ook onder is een um, een soort tril, trilplaat. Als die groen is, dat is voor eigenlijk uh, slechtziende of blinde en ook doven. Oh, ja. of... Ik zie hem zitten. Ja. Hij trilt nog niet. Maar als hij groen wordt, hier. Ja, voel je hem. Voel hem trillen. Ja. Over? Okay. over. Omdat er uh, ja, heel veel geluid hier is, soms gebruik ik zelfs, ondanks dat ik niet slechthorend ben, um, ik gebruik die tril ook. Martin van den Broek. U bent de baas van al deze verkeerslichten. Waarom zijn ze er eigenlijk gekomen? Normaal gesproken moeten wij aparte kabels aanleggen voor die rateltekers die we dan gebruiken. We moeten de programma's aanpassen. Dat is duur. Dus we proberen met het plaats van deze drukknop dat een beetje te reduceren. Heb je dan geen kabel nodig bij deze drukknop? Nee. In deze drukknop die kan eigenlijk gewoon geplaatst worden op de plek waar je nu zit. En alle intelligentie zit in principe in de drukknop. Zo.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 In Europa groeit de zorg over toenemende spanningen... tussen Rusland en de voormalig Sovjet-Fazalstaat-Oekraïne. Dat zoekt namelijk aansluiting bij Europa. En de Russen vinden dat helemaal niks. Het kwam al tot pesterijtjes... toen aan de Russische grens goederen werden tegengehouden. Oekraïnse politici kwamen gisteren naar Brussel om de noodklok te luiden. Correspondent Tijn Sade was daarbij dat ze Oekraïne naar de Oekraïne en, en de Europese Unie de... druk die hier bij het zaaltje waar de Oekraïense oppositie ook uitgenodigd is hier in het Europees Parlement. So Russia wants to restore a certain type of new Soviet empire. Arseniy Yatsenyuk, een van de twee oppositieleden hier aanwezig, die zegt Rusland bouwt gewoon weer aan een sovjet imperium Een andere man hier van de Oekraïnse oppositie is een boomlange vent, Vitaly Klitschko, voormalig bokser, nu politicus. Is Oekraïne on a crossroads? Do you have to choose for Moscow or Brussels? Oekraïne is uh, the part of Europe, geographically. Mentally. Historically. De toekomst van de Oekraïne ligt in Europa. We zijn een Europees land. We delen jullie normen en waarden. Maar waarom Moskou het Oekraïne zo moeilijk maakt? Ja, simpel zegt hij. Het is gewoon een geopolitiek spelletje dat Poetin speelt. Het is een decision beslissing van de Russische Federatie. Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Er wordt inderdaad een machtsspel gespeeld. En je ziet dat Rusland nu heel politiek omgaat met uh, import uit de Oekraïne... om een politiek statement te maken, omdat ze bang zijn uh, voor wat er zou gebeuren... als de Oekraïne een associatieverdrag tekent met de Europese Unie. Waarom is het voor de Europese Unie zo belangrijk om Oekraïne als vriend erbij te hebben? Nou, je ziet dat de Oekraïne is een belangrijk land. Zo, ongeveer 40 miljoen inwoners. Het ligt uh, in uh, voormalig voormalige Sovjet-Unie. En je ziet dat uh, op het gebied van energie, maar ook op het gebied van uh, economische ontwikkeling, export vanuit de Europese Unie, daar heel veel kansen liggen. Uh, en dat het een strategisch land is. Oh. Arsenio, uh, my feeling is this is not the trade war between Ukraine and Russia. This is a Het gaat hier niet om een klein handelsoorlogje met Rusland. Nee, we praten hier gewoon over een keiharde straf die Moskou nu aan de Oekraïne uitdeelt, met als doel dat wij Oekraïners geen samenwerkingsverdrag kunnen tekenen met de Europese Unie. In order not to allow Ukraine to sign association with agreement with the European Union, and in order to restore the control. Over de post-Sovjet-territories. Want Rusland wil maar één ding: herstel van de controle over het voormalige Sovjet-imperium. Jullie, Europeanen, moeten hier echt serieus rekening mee houden. En iedereen in de Europese Unie en in the West has to dit this: Dit is de shift in de politics. Poetins Rusland wil een leidende positie op het wereldtoneel hebben en houden. is de waarschuwing van de Oekraïne aan Europa: dat daar dus rekening mee moet houden. Het is bijna vijf voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een piloot van de KLM zegt dat hij ziek is geworden van giftige stoffen... in het luchtsysteem van vliegtuigen. In een kort geding tegen zijn werkgever eist hij onderzoek... naar het verband tussen zijn klachten en de luchtkwaliteit. Gisteren hebben we erover al bericht. Toen konden we nog geen reactie krijgen van het bedrijf van de KLM dus. Maar na de zitting sprak de Jeroen de Jager met Michiel van Dorst. Hij is directeur Flight Operations van de KLM. En Jeroen vroeg hem hoe vervelend deze zaak is voor de luchtvaartmaatschappij. Nou, deze zaak is voor de KLM niet vervelend. Wij pleiten al uh, langer voor uh, internationaal onderzoek... in aanleiding van de effecten van cabinelucht op, uh, op, uh, op het personeel en de passagiers van de KLM. En ik denk dat deze zaak alleen maar onderstreept dat het een belangrijke issue is in Nederland. En dat onderstreept het belang van goed internationaal onderzoek. Ja, ik hoorde de advocaat namelijk zeggen, daarom heb ik de vraag gesteld... dat het commercieel wel eens een weerslag zou kunnen krijgen, hè? Als... Er onrust gaat ontstaan over de luchtkwaliteit in een vliegtuig. Ja, dat is ongunstig. Nou, je moet je voorstellen, voor mij is veiligheid topprioriteit binnen KLM. Dus in die zin is de commerciële uh, gedachtegang daarbij helemaal niet relevant. Wij opereren veilig of we opereren niet. En daar hoort bij dat er ook giftige stoffen in het vliegtuig zijn. Want dat erkent u inmiddels zelfs KLM. Nou, wat wij erkennen is dat er onderzoek gedaan moet worden naar de concentraties van de, uh, van de stoffen die zich in de cabinelucht bevinden. Net zoals die concentraties zich bevinden in, uh, eigenlijk in elk deel van Nederland waar wij allemaal uh, leven. En dus daarom hebben wij de staatssecretaris ook al enige tijd geleden gevraagd om Europees onderzoek te doen naar die stoffen en naar de effect van die stoffen. Want ook de blootstelling is natuurlijk een hele relevante factor hier. Nou, okay. Het gaat dus om de concentratie van die stoffen, en dan hebben we het over TCP in dit geval, in de cabine, in het vliegtuig. En het gaat er met name om, om een oorzaak gevolgrelatie vast te stellen. U moet zich uh, realiseren dat het heel erg van belang is wat de oorzaak is van, van bepaalde klachten. En wij moeten dus op zoek naar normen wat dat betreft en naar, naar concentraties. Wat bestaan die normen, er? Nee, die bestaan op dit moment niet. En mijn oproep is dus ook niet alleen aan de staatssecretaris... maar mijn oproep is tot internationaal onderzoek. En ik hoop, ik spreek de wens uit... dat zowel de certificerende instanties wereldwijd... als de vliegtuigfabrikanten die verantwoordelijk zijn... voor de bouw en het de design van de, van de vliegtuigen... ik spreek de wens uit dat die hun verantwoordelijkheid nemen... en komen met een, met een gedegen onderzoek naar en, en, Ja, precies. Zitten er eigenlijk andere uh, dan deze meneer... die nu dit kort geding heeft aangespannen... andere? Werknemers van de KLM, langdurig ziek thuis. Als gevolg van? Wij hebben meer dan 12.000 mensen rondvliegen, dus zowel cabinepersoneel als vliegers. De hoeveelheid klachten van mensen die eraan refereren dat dit oorzaak van hun klachten zou zijn, die zijn op één hand te tellen. En u bestrijdt dus dat deze eisen, die dit kort geding heeft aangespannen, ziek is geworden als gevolg van de concentraties TCP in vliegtuigen van de KLM. Nou, ik, deze zaak is nog onder de rechter, dus daar ga ik niet op in. Ik, ik zeg alleen dat wij pleiten voor internationaal onderzoek uh, naar de effecten van cabinelucht op de gezondheid van onze passagiers en personeel. Stel nou dat het onderzoek uitwijst dat er wel een verband is. Wat zou dat betekenen eigenlijk voor de luchtvaart, voor de KLM? Nou, dat betekent voor de KLM dat, laat ik het maar anders zeggen, dat betekent dat de certificerende instanties, EASA, en FAA, daar uh, regelgeving op moeten gaan toepassen. En dat betekent dat de vliegtuigfabrikanten hun verantwoordelijkheid moeten nemen om tot een ander design van het systeem te komen, waardoor je, dat soort, waardoor je mitigerende maatregelen kunt nemen, waardoor die klachten zich niet zouden voordoen. Maar dat is speculeren, want uh, dan lopen we op dingen vooruit. Over drie weken doet de Amsterdamse rechtbank uitspraak over of er een onderzoek versneld moet komen. En of de KLM, de piloot, zijn loon voorlopig moet blijven doorbetalen. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Alle Nederlanders zijn uitgeschakeld op de US Open. Gisteravond verloor Igor Seisling in vier sets van de Duitse Peter Goyovic In 6-7, 6-2-4-6-1-6. Juan Martín del Potro bereikte met heel veel moeite de tweede ronde. Ruim vier uur versloeg hij in vier set Guillermo Garcia López. De titelhouder Andy Murray had een stuk makkelijker. Met 6-2, 6-4 en 6-3 versloeg hij Michael Lodra. De grootste verrassing was Venus Williams. Hij verloor namelijk in de tweede ronde van Jenji, die eerder Kiki Bertens versloeg. De Champions League is voor PSV voorbij. Vorige week was het nog 1-1 tegen AC Milan, maar gisteravond verloor PSV met 3-0. Trainer Philip Cocu weet waarin PSV tekort schoot. Nou, dat het weer om de details en de kleine dingen gaat in deze wedstrijd. Want de 3-0 klinkt natuurlijk als een hele duidelijke uitslag en dat is het ook. Maar ik denk ook dat wij ook zeker onze mogelijkheden hebben gehad. Het verschil zit daar dus in.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 Op eh, het moment dat het erom gaat hebben hun vijf kansen drie goals gemaakt. En eh, ik denk dat wij een paar hele grote kansen hebben gehad. Geen goal vandaag. En eh, daar, daar gaat het om. Een positie is leuk. Maar eh, uiteindelijk gaat het om, eh, om de winst. Bij AC Milan was Nigel de Jong opgelucht dat zijn ploeg ten koste van PSV de Champions League bereikte. Het is een goede overwinning. En uh, daar is, uh, daar is uh, de Champions League is waar Milan thuis hoort. Dat uh, denk ik vandaag ook wel laten zien. Ja. Uh, was het voor jullie een hele moeilijke wedstrijd? Eerlijk zeggen. Um,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 Dus uh, volgend jaar gaan we weer verder. We gaan gewoon door. En wie weet zou ik een keertje met een gouden plak op mijn nek. Bij de vrouwen tot 57 kilo presteerden Jules Franse en Carla Grol boven verwachting. Ook al behaalden ze geen medaille. Bij Franse overheerste na afloop vooral het verdriet van de verloren achtste finale. Ik maak één fout in die hele partij. En dat was in de eerste halve minuut, dacht ik. Of de eerste minuut. En uh, daardoor krijg ik de score tegen. En uh, ik heb er alles aan gedaan die partij om me terug te halen, maar ik, uh, ik kwam er niet aan te passen nou. en ook de debuterende Carla Goel kon niet genieten van haar goede start, omdat ze er onverwachts uit lag. Ik voelde me echt, echt onwijs goed, goede week gehad hier. Ik slaap prima en ja, dan, dan doe je zo een kinderlijke domme fout. Dat is, ik ben echt heel boos op mezelf. Vandaag moeten Nieuw van de Kamer tot 81 kilo en Anika van Emden tot 63 kilo aan de bak. Na half zeven hoort u een verslag van de herdenking van de toespraak van Martin Luther King, gisteren vijftig jaar geleden. Dit is Radio 1. E. En nu hoort u Jan van der Putten. Het is half zeven, tijd voor het NOS Journaal. Goedemorgen. Goedemorgen. President Obama weet het zeker. De Syrische regering is verantwoordelijk voor de gifgasaanval van vorige week, die honderden burgers het leven kostte. Obama zei dat de VS niet gelooft dat de Syrische oppositie chemische wapens heeft. En hij zei verder dat hij nog geen besluit heeft genomen over hoe de VS zal reageren. De kans op een militaire actie op korte termijn lijkt gisteravond overigens kleiner te zijn geworden. De Britse regering wil wachten op een rapport van de VN-wapeninspecteurs. Eerder leek premier Cameron nog aan te sturen op een snelle actie. Bedrijven hebben in de eerste helft van dit jaar ruim 5,5 minder uitgegeven aan tv-reclame... in vergelijking met de eerste helft van 2012. Er werd 446 miljoen euro besteed. Die daling wordt toegeschreven aan de crisis. De Mexicaanse politie heeft Ciudad Juarez... Eh, daar hebben ze een kopstuk aangehouden van het beruchte Sinaloa-drugskartel. De politie pakte Mario Núñez Mesa, bijgenaamd El Maito, op. Hij was naar eigen zeggen bij honderden drugsmoorden betrokken. En het weer nog. De dag begint met veel wolkenvelden, nevel ook en plaatselijk mist. Het lost allemaal op in de loop van de ochtend. Vooral vanmiddag van tijd tot tijd zon, blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de wadden tot 24 in Limburg. Er is al verkeersinformatie bij de AWB. John Bakker, goedemorgen. Ja, want er komen wat, wat misbanken voor. In vrijwel het hele land komen misbanken voor. Zicht is minder dan 200 meter. Files op de A7 vanuit Horen naar Amsterdam bij Purmerend 2 kilometer. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Koenplein en Hemhavens. Ook daar 2 kilometer. Stakende boeren leggen het openbare leven in Colombia plat. Daar hoort u meer over binnen een minuut. Wij hebben geen winkelpanden, geen dure callcenters en ook geen vertegenwoordigers. Daarom heeft mkbkantoorartikelen.nl wel de goedkoopste kantoorartikelen. Vergelijkt u zelf maar op mkbkantoorartikelen.nl. Denkt u dat u dit jaar nog op stedentrip gaat? Durf te denken. Koop aanstaande zaterdag NRC Handelsblad en win twee vliegtickets. Met de wincode in de krant. Wij geven geen dure cadeaus weg bij uw bestelling... Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Een op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in journaal. In Colombia zijn de boerenprotesten van de afgelopen dagen inmiddels uitgegroeid tot een massale staking die het land platlegt. Er dreigt nu zelfs een voedseltekort in de hoofdstad Bogota, omdat de wegen zijn geblokkeerd. En de president Santos lijkt de grip op de situatie te verliezen. In Bogota is correspondent Kees Elenbaas. Kees, heb jij nog te eten? Ja. Ja, we, we hebben nog steeds wat. En ik heb ook ondertussen maar even snel mijn tank volgegooid. Want er drijven ook benzine tekorten. Nee, precies. Um, ja, dit begon allemaal als een, als een boerenprotest, als een boerenopstand... Uh, de boeren die zich boos maakten over hoge kosten van kunstmessen en in, insecticides. Maar ze protesteerden vooral tegen uh, de vrijhandelsverdragen met de Verenigde Staten en met uh, Europa. Daardoor komen er uh, producten goedkoop de uh, Colombiaanse markt binnen. En daar kunnen die boeren niet tegen op. Uh, nou, zij kregen bijval van de vrachtwagenchauffeurs... Uh, vervolgens kregen ze weer bijval van uh, de mensen in de suikerrietenproductie. Uh, en zo ging dat maar door. Ondertussen hebben zich uh, uh, de mensen uit de rijstproductie zich erbij gevoegd. Uh, ze hebben de solidariteit gekregen van de mensen in de gezondheidszorg... die ook tegelijkertijd maar even protesteren voor hogere lonen. En uh, ook ja, de universitaire wereld heeft zich erbij aangesloten. De nationale universiteit is gisteren dichtgegaan. Uh, en vandaag zijn er een heleboel middelbare scholen ook dicht in, uh, in Bogota. Dus het wordt steeds massaler. Ja, uh, je geeft het al aan. Je hebt je tank ook nog even voorgegooid. Je bent vast niet de enige die hamstert. Hoe ontwrichtend is dit? Nou, dat is behoorlijk ontwrichtend. Er zijn uh, maar liefst acht provincies die, uh, die al bijna een week niet, niet te bereiken zijn. Een van de belangrijkste in, in, het, in het midden van, uh, van Colombia, uh, de, uh, de provincie Boyacá. Daar kan al een week lang niemand meer uh, in of uit. Er zijn uh, op dit moment ongeveer 48 uh, wegblokkades uh, zijn er geteld. Uh, wat nu dreigt voor vandaag is uh, dat er meer wegen richting Bogota worden afgesloten. Dat er ook... Marsen zijn uh, onder andere weer van, van koffieboeren uh, richting de hoofdstad. En men heeft ook gedreigd met de wegen uh, naar het vliegveld uh, af te gaan sluiten. Uh, ja, ik denk niet dat de regering dat, uh, dat gaat pikken. Daar zal ongetwijfeld... Een, een, een grote politiemacht worden, worden ingezet. Maar uh, ja, waar we al aan refereerden... wat nu dreigt door, door die staking en de staking in het transport... is dat er steeds minder voedsel en benzine naar de hoofdstad komt. En ja, tegen het eind van de week wordt dat echt wel nijpend. Ja, ik zei het al, de president Santos heeft de situatie niet meer in de hand. Wat doet hij wel? Ja, hij heeft eigenlijk geprobeerd om het uh, in, in de eerste dagen gewoon onder het tapijt te schuiven. Hij ontkende dat het ging om een nationale staking. Hij hield wat gesprekken met, met delen van, uh, van, van bonden. Van, van de koffieboeren onder andere en uh, ook van de vrachtwagenchauffeurs. Hij is nu, uh, ja, volledig uh, heeft hij zich eraan gewijd aan deze staking. Hij begrijpt dat hij echt uh, uh, moet ingrijpen. Hij is onderhandelingen begonnen met drie vakbonden, maar die hebben nog niet tot resultaat geleid. En... Uh, ja, hij moet toch maatregelen nemen. Hij heeft al voorstellen gedaan. Maar de bonden zijn er tot nu toe niet mee akkoord gegaan. Op Cuba zit de regering aan de onderhandelingstafel met de FARC. Wordt nog altijd gepraat. Bemoeist de FARC zich er ook mee? Ja, die vark is natuurlijk uh, 50 jaar geleden opgericht uh, juist vanwege die situatie ja? op het platteland. Juist vanwege de situatie van die boeren. Dus uh, ja, in zekere zin bemoeien ze zich daar wel zeker mee. Natuurlijk hebben ze zich solidair verklaard met die, uh, met die stakingen. Of ze direct met de onderhandelingen te maken hebben, ja, dat is niet duidelijk. Daar zijn wel geruchten over. Uh, vanochtend hoor ik nog een van de onderhandelaars met de regering van de vakbonden dan uh, op de radio zeggen... dat er telefoontjes kwamen uit een bepaalde richting. Daarmee suggereerde die dat dat uh, van, vanuit de vark zou komen. Of ze zich daadwerkelijk direct daarmee bemoeien, dat weten we niet. Maar het is wel in hun belang dat er natuurlijk druk blijft bestaan... op de regering Santos, waarmee ze onderhandelen over een vredesplan. Kees Elenbaas vanuit Bogota, de hoofdstad van Colombia. Dankjewel, Kees. Begin deze week leken ze nog zo hard te gaan. De Britten, die het voortouw namen in de actie tegen Syrië. Ze dienden zelfs een ontwerpresolutie in bij de VN-veiligheidsraad. En een militaire interventie leek nog maar een kwestie van dagen. Maar gisteravond liet Downing Street ineens weten... meer tijd te willen geven aan de VN-wapeninspecteurs. Correspondent Arjen van der Horst vertelt waar die omslag vandaan komt. Dit was William Heek gistermiddag nog. This is the first use of chemical warfare in the 21st century. De Britse minister van buitenlandse zaken is hard en duidelijk. Dit is de eerste keer dat chemische wapens zijn gebruikt in de 21e eeuw. It has to be unacceptable. We have to confront something that is a war crime, something that is a crime against humanity. Dit is een oorlogsmisdaad, een misdaad tegen de menselijkheid. If we don't do so, then we will have to confront even bigger war crimes in the future. En als we nu niet handelen, dan zullen we in de nabije toekomst met nog grotere oorlogsmisdaden te maken krijgen. En dus zei Heek... we are clear that if there can't be agreement if there isn't agreement at the United Nations, then we still have a responsibility, we and other nations still have a responsibility on chemical weapons. Zelfs als er geen overeenstemming is in de VN Veiligheidsraad, dan hebben we een verantwoordelijkheid om in te grijpen. En zo leken de Britten af te stevenen op een snelle interventie. Maar ja, dat was gisterenmiddag. Inmiddels nam de druk steeds meer toe. Zoals van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Geef peace a chance. Geef diplomatie a chance. Stop fighting and start talking. Geef diplomatie een kans. Geef de VN meer tijd hun werk te doen. Zoals de boodschap van de VN-secretaris-generaal. Maar cruciaal was het gesprek dat later zou volgen. Een gesprek tussen premier Cameron en Labour-leider Ed Miliband. Waar het dinsdag nog lijkt dat Labour en de regering op één lijn zaten... Begonnen de socialdemocraten nu ineens te schuiven. Labour's position is that the evidence of the UN weapons inspectors should be before the United Nations Security Council and before the House of Commons ahead of any decision being taken by the Security Council and the House of Commons. Eerst moeten de VN wapeninspecteurs hun bevindingen kunnen presenteren aan de VN veiligheidsraad en het Lagerhuis, pas dan kunnen we een besluit nemen over militaire interventie zegt Douglas Alexander, de buitenlandwoordvoerder van Labour. We do not believe it is reasonable for the prime minister to ask the parliament tomorrow... to issue him a blank cheque in relation to military force in Syria. En dat was het dreigement van Labour. Geef de VN meer tijd, of we stemmen op voorhand al tegen. Cameron ging gisteravond overstag. En ineens sloeg ook de minister van Buitenlandse Zaken een andere toon aan. We, we are making every possible effort... ...to make sure the British Parliament can unite. So have we made an effort here to accommodate the concerns and questions of other parties? Ja, wij geven toe aan de zorgen van andere partijen, zegt William Haake. En zo gaat het debat in het Lagerhuis vandaag nog wel door. En er komt zelfs een stemming. Maar ja, in feite gaat die nergens meer over. Een tweede, definitieve stemming over militair ingrijpen in Syrië... ...zal later volgen, als de VN het proces heeft afgerond... Waarschijnlijk op zijn vroegspas volgende week. We van de Jan van der Horst, onze correspondent over de omtrekkende bewegingen van Groot-Brittannië. Het laatste nieuws uit Engeland en de Verenigde Staten krijgt u zo dadelijk ook na zeven uur. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Nou, de uitschakeling voor de Champions League is de trainer van PSV, Philip Cocu, toch nog tevreden. U hoort hem zo dadelijk. Eerst Amerika, want dat was gisteren de herdenking van de March on Washington. Eén vraag was daarbij belangrijk. Welke lessen kunnen we leren van Martin Luther King, de zwarte dominee die vocht tegen de Amerikaanse apartheid? Vooral beroemd om zijn woorden in de speech aan het eind van die March on Washington. I have a dream. Veel gospel natuurlijk op deze herdenking. En ook veel Amerikaanse royalty, zoals Carolyn Kennedy en Oprah Winfrey. Ik ben absoluut verantwoord om hier te zijn. Ik herinner me 50 years, but I'm here. toen ik negen jaar was en de march was gebeurd. En ik vroeg mijn mama: Kan ik naar de march? Het me 50 jaar, maar ik ben hier. Toen ik negen was, vroeg ik aan mijn moeder: Mag ik naar de march? Het heeft me 50 jaar gekost, maar ik ben er. Dr. Martin Luther King shared zijn dream voor Amerika. With Hier op de trappen van de Lincoln Memorial deelde hij met Amerika en de rest van de wereld wereldsyndroom. Van een kleurenblinde maatschappij. Zo verkondigt Winfrey. Het congreslid John Lewis vertelt over wat mede door King is bereikt. 50 years later we can ride anywhere we want to ride. We can stay where we want to stay. Those signs that said white and color are gone. De zitplaatsen voor alleen Blank in de bussen zijn verdwenen, vertelt Lewis. Hij is de enige spreker van toen die nog in leven is. Maar er zijn nog steeds onzichtbare tekens die Blank en Zwart scheiden. Racisme laat nog steeds zijn sporen na in de Amerikaanse samenleving. In Martin case in Florida. Kijk maar naar het onrecht dat is gedaan in de zaak van Trayvon Martin. De buurtwacht in Florida die een doodschoot ging vrij uit. Ladies and gentlemen, please welcome president Jimmy Carter, president Bill Clinton, first lady Michelle Obama and the president of the United States, Barack Obama. President Clinton heeft scherp commentaar. And I would that Martin Luther King Het is tijd om te Hij vindt het de erfenis van King onwaardig om te zeuren over politieke problemen. Als we het leven voor de zwakkere beter willen maken, moeten we gewoon hard aan de slag, vindt hij. Maar een grote democratie. maakt het niet harder om te voteren dan om een assaultweep te hebben.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 Obama blijft bescheiden. Niemand is zo briljant als King. Dus ook hij niet. Maar Obama is wel vast besloten zijn vuur brandende te houden. For what does a prophet a man, Dr. King Een restaurant open voor blank en zwart. Wat heb je eraan? vroeg King. Als je geen geld hebt voor de maaltijd. was of millionaires. Het was of dit land alle mensen die work werken, regardless of race, in de ranks van een class leven. De mensen die toen naar Washington kwamen, hoefden geen miljonair te worden. Die wilden toetreden tot de middenklasse. En dan is Obama terug bij zijn bekende politieke boodschap: van gelijke kansen voor iedereen. En dan is de herdenking ook bijna afgelopen. En laat freedom ring! Het van 50 jaar I have a dream in Washington. Van Martin Luther King. Verslag hoort u van Wessel de Jong. U ziet en hoort er meer over op onze website, nos.nl. Geen Champions League dus voor PSV na de 3-0 nederlaag tegen AC Milan. Vorige week hield PSV AC Milan nog op 1-1. Het lijkt een kansloze nederlaag, die 3-0. Maar de trainer van PSV, Philippe Cocu, vond dat zijn ploeg toch prima partijboot.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 En dus gaat PSV, de PSV verder in de Europa League. Vanavond kunnen ook AZ en Feyenoord zich daarvoor plaatsen. AZ verdedigt dan een 3-1 voorsprong tegen het Griekse Atromitos. En Feyenoord moet een 1-0 achterstand tegen Kuban Krasnodar uit Rusland goedmaken. Verkeersinformatie, er staan al files. John Bakker bij de ANWB. Ja, maar ik begin toch even met de waarschuwing voor de mist. Want in vrijwel het hele land komen misbanken voor. Er staan er wat korte files op de gebruikelijke plaatsen richting Amsterdam. Op de A7 vanuit Horen bij Weide Wormer 2 en bij knooppunt Zaandam 2 kilometer. En een stukje verderop op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Ozaan 3 kilometer. Ja, meestal wel niet lang aanhouden hè John? Nee hoor, de verwachting is dat het vrij snel gaat oplossen vanochtend. Dus uh, daar zal het verkeer in de, in de rest van de spits uh, niet zo gek veel last van hebben. Nee, nee. Wat verwacht je daarvan dan? Ja, dan denk ik dat het redelijk normaal zal verlopen. Nou, redelijk normaal voor uh, eind augustus uh, zou zijn nog geen 50 kilometer. John Bakker bij de AWB. dankjewel. Elke werkdag, het van zes tot half tien... het LOS Radio 1-journaal. Your mouth is a revolver. Find bullets in the sky. Mm -hmm, mm -hmm. Your love is like a soldier. Loyal till you die. And I've been looking at the stars. For a long, long time. I've been putting out fires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 Well today is our turn Days like these lead to nights like this lead to love like ours You like the spot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 Single van James Blunt, Bonfire Heart. Op de vliegbasis Woensdrecht is het vandaag zweten voor honden en hun baasjes. Want er wordt gestreden om het internationale open kampioenschap Hondenbiathlon. Voor politiediensten en krijgsmacht onderdelen. 120 koppels leggen een zwaar parcours af van 10 kilometer. Wesley Vikker is een van de deelnemers met zijn hond, Huub. Hij is corporaal eerste klasse op de luchtmachtbasis Volkel. Um, Wesley Fikke dan. Meneer Vikker, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heeft Huub ook een rang? Uh, nee, hij is gewoon een diensthond. Hij is wel in dienst. Ja. ja. En helemaal klaar uh, voor deze biathlon? Ja, zeker. Ja, je, je werkt daar naartoe hè, samen met je hond. En, uh, ja, dat heeft ongeveer drie tot vier maanden uh, tijd nodig. Ja. U, hij daar echt helemaal klaar voor is. U traint daar echt voor? Ja, zeker ja. uh, drie keer in de week samen met mijn hond. En dan nog zat ik twee keer uh, in de week. Ja. Want uh, samen met die hond, want u moet ook lopen. Ja. ja, dat is wel de bedoeling. inderdaad. Dus, uh, ja, voornamelijk, je doet het als team. Maar soms ja, een hond die heeft gewoon een veel betere conditie. En uh, ja, als je een beetje een sterke hond hebt, die trekt mij dan ook nog gedeeltelijk mee. Ja. ja, dan kan dan zo eens uh, Ja, 1 of 2 kilometer sneller ben je dan gewoon. Ja, dat is flink lopen als zo'n hond gaat trekken. Uh, wat, wat houdt de biatlon in? Wat voor onderdelen zijn het? Ja, het is inderdaad een parcours van ongeveer 10 kilometer. Dat is verdeeld in uh, ongeveer 20 obstakels. En een obstakel moet je zien als een soort hindernis. Ja, dat kan bestaan uit uh, een stukje fietsen met de hondenaars. Um, je gaat tijgen onder een net door, door buizen heen. Ja. Um, pakwerk met, met een aanval van voren tot een hond een aanval moet maken. Ze uh, dus moeten door een waterbak heen stellen. Ja. Dan moeten ook een pakwerker weer uh, buiten. Aha. dat klinkt als een ja, hele ja. lange stormbaan. Ja. ja, je kan niet uh, zeggen van ik ga even 10 kilometer gewoon even een rustig tempeltje rennen. Het is echt continu een beetje in te vallen. Ja. Hoe... Uh, dan ben je lekker opgehangen en dan moet je alweer door het water, door het koude water. Ja. Ja. Hoe, hoe belangrijk is, is de samenwerking uh, met de hond? Hoe, hoe moet u op elkaar ingespeeld zijn? Ja, je moet als het ware een soort van een uh, balans zijn. Je moet elkaar kunnen begrijpen. Mijn hond moet weten waar hij aan toe is. Maar ik, ik ja... Je leert hem ook alles van tevoren. En als die ni nog niks geleerd heeft, ja, dat kan je ook niet verwachten tot hij iets goed doet. Nee, daar red je het niet mee. Nou, dan moet dat kunnen lukken, want u bent uh, een vast koppel. Hè? Wat, wat is eigenlijk uh, de dagelijkse taak? Um, ja, het beveiligen van het vliegbaas vogel, uh, het weren van onbevoegden. Ja. En, uh, en uh, dat uh, ja. doet Hup ook? Ja, dat is samen met Hup. Ik ben altijd inzetbaar samen met mijn hond, anders ben ik in principe niet inzetbaar. Ja. Um, hoe serieus is deze wedstrijd? Is het, is het echt voor het plezier? Of heeft het ook een, heeft het ook een doel? Um, nou, voor iedereen ja. De eerste keer dat ik mee liep had gewoon zoiets van het eh, lijkt me een keer leuk om mee te maken, weet ik wat het is. Ja, en dan op een gegeven moment uh, ja, word je steeds iets fanatieker en uh, ja, dan ga je de lat steeds iets hoger leggen voor jezelf. Mm -hmm. Maakt u kans? Uh, ja, ik heb er goed voor getraind. En uh, Huub ook. Dus, uh... Ja, hype is een vorm? Dus uh, vorig jaar ben ik dan uh, van het luchtmachtklassement eerste geworden. En dat ja. jaar daarvoor ook. Nou, was ik, twee jaar geleden was ik dan de snelste Nederlander. Alleen ja, het is heel internationaal. En uh, meerdere landen doen mee. Uh, ja, het is toch best wel pittig uh, nog. Ja, maar ik hoor het. U bent de kanshebber. Ja. Goed. Meneer Fikke, sterkte vandaag. Veel succes. Ja, dankjewel. Ook voor Huub. En bedankt okay. voor uw verhaal. Ja, bedankt. Goedemorgen. Doeg. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Met Katrien Straatman. Syrië is natuurlijk prominent aanwezig op de voorpagina's. Trouw meldt mogelijke aanval doet Syriërs hopen en vrezen. En mama is de aanval nu begonnen? Vraagt de zoon van een Nederlandse vrouw in Syrië op de voorpagina van het AD. Volkskrant heeft het antwoord. Nog geen directe actie tegen Syrië. Telegraaf geeft Syrië dan ook een minder prominent plekje op de voorpagina... en houdt het op wachten op bewijs Syrië-gif. NRC Next zet de argumenten voor en tegen ingrijpen op een rijtje. Het Nederlands Dagblad noemt er in de kop vast één. Aanval zal Assad niet breken. Het Financiële Dagblad kiest de invalshoek die de krant past. Oplopende dreiging rond Syrië verstoort financiële markten. Op de voorpagina bij de Telegraaf ook een foto van een geconcentreerd kijkende man die grassprietjes bestudeert. Het begeleidende stukje verklaart het: De start van de voetbalcompetitie loopt gevaar door het droge weer. Als het namelijk op de droge velden wordt gespeeld, zijn ze voor de rest van het seizoen verpest. Verschillende gemeenten hebben al verboden op de velden te spelen, meldt de krant. En het gaat dan natuurlijk om het amateurvoetbal. Nergens ter wereld staan bestuurders meer in de file dan in en rond Antwerpen en Brussel. Dat tonen de cijfers voor juli van het verkeersinformatieplatform Inrix aan. En dat meldt de Belgische krant De Tijd. of oh de standaard op basis weer van De Tijd. Gemiddeld staat een Brusselse automobilist 85,4 uur per jaar in de file. Uit de wereldwijde cijfers komt België als land ook het slechtste uit de bus. Gemiddeld staat een Belg bijna 60 uur per jaar in de file. Nederland is wel nummer twee met dik 46 uur. Ergernis om strafkorting, dat is de grootste kop bij de Telegraaf. Daarbij gaat het over de mindering in de straf... voor de daders van de mishandeling op straat in Eindhoven. Hun privacy is geschonden, vindt de rechter... en daarom krijgen ze een lagere straf. VVD en PVV hebben kritiek op die afweging. De mega-order van 1 miljard euro... die de scheepswerk IHC Merwede kort geleden binnenhaalde... levert vooral werk op voor Polen en Roemenen. De directeur personeelszaken zegt dat in het AD... Wer verwacht 300 mensen in te huren, waarvan maar een kwart uit Nederland. En bij Metro tot slot is het belangrijkste nieuws... dat vrijwilligers meer burenruzies oplossen. Buurtbemiddelaars nemen de politie werk uit handen. Veel werk zelfs. Vorig jaar bespaarden de politiekorpsen 50.000 manuren... door de bemiddeling uit te besteden. En nu is er ook de, let wel, schuttingbemiddelaar. <lacht> ja. Die houdt zich alleen bezig met burenruzies in de tuin. Over de schutting, na zeven uur staan we stil bij Engeland. Dat land lijkt op het ogenblik wat minder haast te hebben met een aanval uit, uh, op Syrië. U hoort onze correspondent uit Londen natuurlijk. Trouwens ook die uit Washington en nog heel veel meer over Syrië na zeven uur. Blijft u luisteren.